8 uur. Het NOS journaal. Dick Hark. Gerucht over Grieks vertrek uit monetaire unie drukt eurokoers. Obama bedankt commandos voor Bin Laden operatie en golflegende Ballesteros overleden. <middels> De koers van de euro heeft gisteravond een tik gekregen... na geruchten dat Griekenland uit de euro zou willen stappen. Het Duitse weekblad Der Spiegel meldde... dat het plan van de Grieken onderwerp was van spoedberaad. Daarna bleek dat ministers van een aantal Europese landen... inderdaad bijeen waren in Luxemburg... om onder meer over Griekenland te spreken. Even later werd het gerucht door Griekenland met klem tegengesproken... en ook de voorzitter van de eurogroep, de premier van Luxemburg... benadrukte dat Athene niet uit de gezamenlijke munteenheid stapt. De euro was toen ten opzichte van de dollar al ruim een procent gedaald. Griekenland verwijt der Spiegel een luchthartige houding... en noemt het artikel hoogst onverantwoord. President Obama heeft de commando's ontmoet die maandag Bin Laden hebben gedood. Op een basis in de Amerikaanse staat Kentucky bedankte hij de leden van de elite eenheid en gaf hun een hoge presidentiële onderscheiding. De ontmoeting met de commando's was achter gesloten deuren, zodat hun identiteit geheim blijft. Daarna werd de president in een hangar toegejuicht door andere militairen die net terug zijn uit Afghanistan. Obama sprak van een historische week en noemde de operatie tegen Bin Laden een van de succesvolste militaire acties uit de geschiedenis. Al-Qaeda bevestigde afgelopen dag de dood van Bin Laden. In een boodschap op internet dreigt de terreurbeweging met vergelding. Minister De Jager van Financiën heeft in een interview met de Telegraaf... bekendgemaakt dat hij een homoseksuele relatie heeft. De jager was vrijgezel, maar zegt in de krant dat hij sinds kort een vriend heeft. De minister vindt het goed dat hij dit nu eens helder kan zeggen. Daarmee is wat hem betreft de kous af. De jager had alleen enkele kopstukken van het CDA verteld over zijn relatie. Verder was niet algemeen bekend dat hij een partner heeft van hetzelfde geslacht. Dat was wel zo bij zijn partijgenoten Joop Wijn en Gerda Verburg in eerdere kabinetten. De Verenigde Staten dreigen met extra sancties tegen Syrië als het land doorgaat met geweld tegen betogers. Gisteren sloegen de Syrische ordendiensten opnieuw protesten neer na het vrijdaggebed. Volgens sommige bronnen vielen daarbij tientallen doden. Gisteren stelde de EU al sancties in. Syrische topfunctionarissen zijn niet meer welkom in de EU en hun tegoeden zijn bevroren. Het Nederlandse marineschip Tromp heeft voor de Somalische kust vier vermoedelijke piraten aangehouden. Hun boot was door een Spaans patrouillevliegtuig ontdekt. De vier Somaliërs konden niet gevangen worden genomen omdat ze nog niets strafbaars hadden gedaan. Na verhoor zijn ze daarom weer aan land gebracht. Hun boot is vernietigd. De Britten hebben in een referendum massaal tegen een nieuw kiesstelsel gestemd. Ruim twee derde van de bevolking voelt niets voor een aanpassing... waardoor kleine partijen meer zetels zouden krijgen in het parlement. De liberaal-democraten van vicepremier premier Kleck strijden al jaren voor een wijziging van het kiesstelsel. Kleck noemde de uitslag een bittere pil. Het referendum werd donderdag tegelijk gehouden met lokale verkiezingen. Ook die liepen uit op een nederlaag voor de liberaal-democraten. De partij verloor 40 van haar zetels, een absoluut dieptepunt voor de partij. Vooral Labour boekte winst, maar ook de conservatieven van premier Cameron gingen er licht op vooruit. Een Zwitserse vrouw is alsnog overleden aan de gevolgen van de bomaanslag van vorige week in Marrakesh. Het dodental komt daarmee op 17. De Monokaanse autoriteiten zeggen dat de hoofdverdachte van de aanslag verkleed was als hippie. Met een pruik op en een gitaar in zijn hand kwam hij het café binnen waar hij twee bommen achterliet. Hij werd donderdag samen met twee andere verdachten opgepakt. In Spanje is de golflegende Seve Ballesteros overleden. Ballesteros, die wel gezien wordt als de beste Europese golfer aller tijden, had een hersentumor. Hij won tussen 1979 en 1988 vijf majors, was driemaal de beste op het prestigieuze British Open en won tweemaal de Masters. Daarna zegevierde hij met zijn Europese collega's vijf keer bij de Ryder Cup. CV Ballesteros was 54 jaar. RKC speelt volgend seizoen in de Eredivisie. De club uit Waalwijk werd gisteravond kampioen in de eerste divisie... na een 2-1-overwinning op Fortuna Sittard. De spelers werden na hun terugreis uit Limburg onthaald... door tientallen feestvierende supporters. RKC wordt morgenavond gehuldigd op het Raadhuisplein in Waalwijk. RBC Roosendaal handhaaft zich in de eerste divisie. De club stond op de laatste plaats na aftrek van drie punten... vanwege financiële problemen. Maar RBC won en Almere City verloor. Daardoor is Almere nu gedegradeerd naar de topklasse. Het weer nog, volop zon vandaag, met hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt op veel plaatsen zomers warm, maximaal van 23 graden aan zee... tot een graad of 28 in het binnenland. Daarbij staat een matige zuidoostenwind. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar later op de dag... volgen er vanuit het westen onweersbuien. De dagen daarna iets minder warm en iedere dag kans op een bui. Bij Kia zijn we gek op het getal 7.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 En goedemorgen, het is zaterdag 7 mei en ook in Nederland gaan Syriërs de straat op. De liberaal-democraten verliezen het referendum in Groot-Brittannië... maar we beginnen met het eurogerucht. De geruchten rond Griekenland en de euro. De onrust is er niet minder om. Omdat Griekenland uit de euro zou willen stappen... is de munt in waarde gedaald. Correspondent Chris Ostendorf over de aanleiding... voor de onrust rond de Europese munteenheid. Het gerucht was gisteravond om een uur of half zeven... na het sluiten van de beurzen in Europa ineens... Griekenland stapt uit de euro. Dat was een artikel in Der Spiegel, Duits weekblad... dat toch wel zeer stellig meldde dat Griekenland zou overwegen... op te houden met de euro. Het zou de schulden niet meer kunnen betalen. De ministers van Financiën waren in crisisbaraat bijeen in Luxemburg. Dus alle alarmbellen gingen natuurlijk af hier in Brussel. Het uh, probleem was alleen dat iedereen het ontkent. En ontkende en nog steeds ontkent... Griekenland stapt niet uit de euro, is het verhaal ook geen crisisberaad in Luxemburg. Ik heb ook gebeld met de woordvoerder van minister De Jager. Die zei, nee hoor, De Jager is niet in Luxemburg. We weten van niets. En de Grieken stuurden ook onmiddellijk een e-mail... rond aan alle journalisten hier in Brussel... waarin ze schrijven, het is niet alleen een leugen... die de Spiegel opschrijft, maar ook onbegrijpelijke onzin... die in het blad staat. Dus... Er was in ieder geval een gerucht en het werd zeer stellig ontkend. En nu blijkt uh, inderdaad, uh, Griekenland, of ze nou overwegen uit de euro te stappen of niet, dat, dat blijft nog eventjes in het midden. Maar een aantal grote landen, Frankrijk, Duitsland, Italië, hun ministers van Financiën hebben wel degelijk een glaasje wijn gedronken en het gehad over de euro. Ja, maar dat is dan toch opmerkelijk. Ik bedoel, niet dat ze een glaasje wijn drinken, maar wel dat ze bij elkaar komen om het over de euro te hebben. Ja, dat glaasje wijn verzin ik erbij, maar dat het over de euro ging... dat is in ieder geval wel zeker, want er is een groot probleem met Griekenland. Politici fluisteren dat ook regelmatig tegen journalisten. Uh, iedereen weet, iedereen die een rekenmachine heeft, weet... dat Griekenland op den duur de schulden niet kan betalen... en dat er iets geregeld zal moeten worden. De vraag is alleen wat en wie gaat dat betalen. Er zijn gewoon twee opties. Opnieuw geld erin pompen... Dat zou dan weer belastinggeld zijn. Een andere optie is uh, schulden afwaarderen. Een regeling gaan zoeken. En dan betekent dat, dat de banken dat zouden moeten gaan betalen. De verzekeraars dat zouden moeten gaan betalen. En over die twee opties wordt gepraat. Alleen niemand durft een knoop door te hakken. Want uh, niemand weet ook wat er gaat gebeuren als je dat gaat doen. Ja, maar nou is het een beetje in een soort snelkookpan uh, terechtgekomen, Chris. Want uh, er is onrust. Uh, en je weet, in zo'n weekend moet je dan vervolgens een signaal afgeven. Anders gaat het maandagochtend de markt open. En die zijn dan, uh, ja. Stuurloos. Ja, maar wiens schuld is dat? Is dat de schuld van het uh, weekblad de Spiegel, die onrust? Ja. Of van die ministers van Financiën? Meestal ja, gaat het dan nee, niet over ministers... de schuldvragen, maar over de uitkomst. Ja, die... Nee, precies. Die ministers van Financiën kunnen elkaar altijd treffen. En ook ministers van die grote landen die zitten bij de G8... die kunnen op regelmatige basis elkaar treffen... zonder dat ze aan ons hoeven uit te leggen waarom ze uh, dat doen... en waar ze over praten. Maar je hebt inderdaad gelijk... er is een zeer hardnekkig gerucht dat er wat moet gebeuren met Griekenland. Uh, er is over anderhalve week is er weer een reguliere bijeenkomst... van echt alle ministers van Financiën die over de euro gaan. En die gaan het niet alleen over Griekenland, hebben, maar ook over Portugal... en de problemen in Ierland, maar zeker ook over Griekenland... Maar nu dit gerucht zo de ronde doet en de euro gewoon in waarde daalt. En er dus echt een probleem is, kan ik me haast niet anders voorstellen dan dat die ministers al reisjes zitten te boeken om dit weekend nog in Brussel bij elkaar te komen. Of telefonisch het erover te hebben. Om in ieder geval die markten weer tot rust te brengen. Dus het verhaal over Griekenland en de euro zal dit weekend wel degelijk nog een vervolg krijgen. Correspondent Chris Ossendorf vanuit Brussel was dat. De Britse kiezers die hebben met een grote meerderheid van bijna 70% nee gezegd tegen een wijziging van het kiesstelsel. De liberaal-democraat van Nick Clegg zijn de grote verliezers bij die Engelse lokale verkiezingen. We praten over de opmerkelijke verkiezingsuitslag met correspondent Arjen van der Horst. Arjen, eerst maar eens even over dat referendum over het kiesstelsel. Um, nou ja, niemand durfde zich eigenlijk te wagen eigenlijk aan een voorspelling. Maar het is een keihard nee geworden. Uh, de Britse kiezer heeft er helemaal geen zin in. Nee, heel duidelijk niet. Het was echt het uh, duidelijke antwoord kon je niet krijgen. Ik denk dat een combinatie van factoren hier een rol heeft gespeeld. Het was niet alleen een referendum over een hervorming van de kiesstelsel, maar ook een beetje een referendum over Nick Kleck, de vicepremier. Die is erg onpopulair, krijgt een beetje nu de schuld van alle bezuinigingen die worden ingevoerd. En ja, hij, is, hij heeft de rekening betaald gekregen in het uh, stemhokje. Verder kun je ook wel stellen dat dit hele referendum niet echt leefde. Heeft heel weinig aandacht gekregen ook de afgelopen weken. Komt ook natuurlijk door het nieuws van de afgelopen tijd. Libië, we hadden het koninklijk huwelijk. Afgelopen week, dood, de, week ook nog de dood van Osama. En je proefde ook bij kiezers op straat... Ja, dat ze niet wisten waarvoor ze konden kiezen. Dus ze kozen voor het zekere wat ze wel kenden. En dat is gewoon het behoud van het... Uh, uh, van het huidige stelsel. Ja. Dan is er nog ook een inhoudelijk argument. Kiezers vroegen zich echt af... wat voor gevolgen heeft dit nieuwe kiestelsel, waarvoor we dus kunnen kiezen. Dat zo geheten... Alternative vote. Voorstanders van hervorming... Ja, die wilden de nadelen van het huidige districtenstelsel corrigeren... dus dat vooral kleine partijen geen kans krijgen. Maar ja, het alternative vote zal wat dat betreft... maar een hele kleine verandering brengen, als je er goed naar kijkt. Dus ja, waarom zouden we dan hiervoor kiezen? Want een echte verandering gaat het niet bewerkstelligen. En dus werd het een heel ferm nee. Bijna 70%, 68% om precies te zijn, stemde tegen. Nou, dat doen we een flink, flink pak slagen op de broek. Um, maar dat was niet het enige, want het referendum... maar je had ook nog lokale verkiezingen. Dat was uh, ook een eerste test. En uh, ik hoor het eigenlijk al binnen of meer door jou genoemd worden... daar kregen ze ook een pak op hun broek, de liberaal-democraten. Dramatische dag voor de Lib Dems. Het was echt een, een, een slechtste verkiezingsuitslag... Uh, in meer dan 30 jaar tijd. Iedereen ging er wel vanuit dat de Lib Dems zouden verliezen... afgelopen donderdag, maar zo erg, ja, dat had niemand echt verwacht. En het opvallendste was ook, de Tories, hun coalitiepartner... die hebben zelfs zetels gewonnen. Dat had ook niemand verwacht. Zeker nu dus de regering, zoals ik al zei, snoeiharde bezuinigingen invoert. Maar dus de Lib Dems lijken een beetje de bliksemafleider te zijn geworden voor deze regering... en krijgen dus vooral de schuld van de en bezuinigingen en niet uh, de conservatieven. Je gaat ook zeggen, het is eigenlijk gewoon een conservatieve regering... en de Lib Dems uh, slagen er onvoldoende in om hun beleid uitgevoerd te krijgen. Nou, het nadeel is van de uh, Lib Dems is dat het beleid dat nu wordt uitgevoerd... voor een groot deel al in het verkiezingsmanifest stond van de conservatieven. Dus zij voeren voor een groot deel hun verkiezingsbelofte uit... De Lib Dems, ja, die hebben toch wel wat water bij de wijn moeten doen toen ze in deze coalitie stapten. Hebben een paar grote u-bochten moeten maken en die zijn dus vaak uh, ja. beschuldigd van kiezersbedrog. Ja, en dat krijgen ze nu uh, terugbetaald. Ja, nou, dat, dat is dat. Uh, dan hebben we nou ook nog een bijzondere situatie in Schotland. Want in Schotland heeft opeens de Schotse Nationale Partij de meerderheid uh, gekregen. Wat betekent dat? Ja, en ook dat maakt deze verkiezingen heel bijzonder, want ook dat was niet verwacht. Dat betekent dat de SNP, die de afgelopen jaren een minderheidsregering vormde, nu een absolute meerderheid in het Schotse parlement heeft. Nou, het, het, het paradepaardje, het belangrijkste doel van de SNP, de Schotse nationalisten, is natuurlijk onafhankelijkheid van Schotland. Ze willen... Ze willen erover een referendum organiseren. Uh, uh, afgelopen jaren werd dat steeds geblokkeerd door de andere partijen. Maar ja, nu ligt dus de weg vrij voor zo'n referendum. En dat zullen ze dus de komende jaren... Uh, gaan, uh, gaan invoeren natuurlijk. De grote vraag is of, of ook de Schotten uh, daarmee in zullen stemmen. Want ze hebben misschien wel een grote steun gegeven... aan de Schotse nationalisten. Nog steeds, als we op de opiniepeiling ja. afgaan... is een meer, grote meerderheid van de Schotten tegen onafhankelijkheid. Je weet het maar nooit. Net zo'n referendum in Engeland en Schotland. Aja van der Horst, dankjewel. Straks de politie in Rio de Janeiro. Die probeert illegale wapens de stad uit te krijgen. Verkeersinformatie op de A2 Eindhoven-Maastricht. Die is niet dicht. Tussen het knooppunt Elslo en Kruisdonk is dicht wegens wegwerkzaamheden. Het duurt overigens nog tot 10 uur vanochtend. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Wereldwijd wordt de industrie schoner en schoner. De afgelopen twee jaar is de markt in windmolens en zonne-energie en andere duurzame technologie met meer dan 30% gegroeid. En het land dat op het gebied van schone energie het hardste groeit is: China. Dat heeft het onderzoeksbureau Roland Berger uitgezocht... samen met het Wereld Natuurfonds. Aan de lijn nu van het Wereld Natuurfonds Het Hoofdklimaat... Donald Pols. Goedemorgen. Goedemorgen. Die Chinezen, dat is toch het land waar zo ongelooflijk veel kolencentrales worden gebouwd? Er wordt inderdaad gezegd dat er eens in de twee weken nieuwe kolencentrales gebouwd worden. Wat er niet bij gezegd wordt, is dat er niet alleen... Ja, maar hoe, hoe ben je dan opeens wel het, uh, het schoonste land? Ik bedoel, dat van die windmolens, snap ik, maar desalniettemin, die kolencentrales komen er ook bij. Dat klopt. China heeft een enorme energiehonger. Uh, zij hebben door dat wil je, je in de uh, economie groeien, moet je een uh, sterke uh, basis- en energievoorziening hebben. En uh, daar doen ze niet ideologisch over. Waar in Nederland wij een premier hebben die zegt windmolens draaien op subsidie zeggen, de Chinezen, het kan ons niet schelen waar de energie vandaan komt... als wij maar in onze energiebehoeften kunnen voorzien. En dat komt uit kolen, maar ook toenemend van wind- en zonne-energie. Ja, dus het is een beetje, laten we zeggen, appels en peren... maar bij elkaar zijn ze dan, je moet toch een ranglijks ergens op baseren. het schoonste. Dan is de grote vraag, hoe doen wij het als Nederland? Nederland, De Nederlandse bedrijfsleven timmeren stevig aan de weg de afgelopen twee jaar is de inkomsten van Nederlandse bedrijven gegroeid met 15%. Maar wij groeien niet snel genoeg om de rest van de wereld bij te benen. Uh, wij zijn van een plaats 17 naar een plaats 18 gedaald... Uh, in vergelijking met de uh, andere landen. Mm -hmm. En uh, dat is jammer als je denkt dat het een, uh, een industrie is die groeit als kool. Wij zouden er eigenlijk nog veel meer van uh, kunnen profiteren. Wij zouden er zeker van uh, kunnen profiteren. Het Wereld Fonds heeft samen met de uh, industriekoepel FME... Uh, de overheid opgeroepen om te streven naar een plaats nummer 10. Uh, dat is een reële mogelijkheid. En zouden we dat doen, dan zouden we per jaar 5 miljard kunnen verdienen voor ja. Nederland. Maar de vraag is of we dat moeten doen met subsidie of dat we dat gewoon zonder zo'n subsidie infuus kunnen. Het liefst doe je dat uh, met zo weinig mogelijk uh, subsidie. Je moet kijken naar uh, wat je, je krachten zijn. Waar je als land goed kan presteren, omdat je gewoon uh, de kennis en de kunde een, uh, een huis hebt. En dat is bijvoorbeeld op het gebied van windenergie. Nederland grenst aan een van de meest winderige plaatsen in de wereld, de Noordzee. Wij kunnen de wind-OPEC van de wereld worden. De wind-OPEC van de wereld? Ja. Uh, OPEC verwijst natuurlijk naar de Unie van Landen. Ja, ja de de ik olie begrijp het. Ja. Um, en uh, uh, je ziet gewoon dat uh, Nederland op het gebied van wind... eenzelfde sterke uitgangspositie heeft als Saudi-Arabië op het gebied van olie. Ja, Goed, daar moeten we dus meer op focussen, zegt u. Dan kunnen we er ook heel veel geld aan verdienen. Um, maar als we even naar uh, de, de paraplu gaan kijken, dus het, het totale verhaal... mag je dan zeggen dat het goed gaat met de schone industrie? Ja, um... Uiteindelijk buitengewoon goed. Toen wij uh, twee jaar geleden voor het eerst het studie uh, gedaan heeft... hadden we voorspeld dat de schone energietechnologie zou groeien met 12% per jaar. Nu terugkijkend blijkt dat wij het uh, fout hadden. Het groeit met 31% per jaar. Zo dubbel zo snel als wat uh, wij toch. En wij waren best conservatief in onze uh, schatting. Ja, nou goed nieuws. Dat uh, mogen we ook wel een keertje vermelden. Meneer Pals, ik dank u wel. Goed, graag gedaan. Goedemorgen. wel. dag. Dan gaan we het hebben over de Spaanse golven Palesteros. Die is overleden, hij was pas 54 jaar oud. Daar gaan we over praten met sportverslaggever Ragnar Niemeijer. Ragnar uh, volgt de golfsport al jaren. Ragnar, uh, hij had een hersentumor, maar ik begreep ook uit de berichten... dat het de laatste tijd juist weer wat beter met hem ging. Ja, die tumor die is al van een aantal jaren geleden, Bert. Uh, is toen geopereerd. zorgde voor heel veel commotie in, in de golfwereld. Want ja, iemand van... Op dat moment een jaar of vijftig, het kan ook 51 geweest zijn. Toen hij voor het eerst ziek werd, die tumor werd geconstateerd. Uh, ja, dat is nogal wat natuurlijk. Zeker als je kijkt naar wat iemand allemaal gewonnen heeft. Uh, hij is in totaal vier keer geopereerd. Hij heeft chemokuren ondergaan. Uh, soms kwamen er berichten dat het beter ging. Dan ging ook de publiciteit weer liggen. Uh, dan hoorde je er wat minder over. En vervolgens uh, trok dat af en toe weer aan... op het moment dat hij toch weer onder het mes moest uh, behandeld moest worden... Ja, blijkbaar heeft hij het nu aan het einde van de rit toch niet overleefd. Dienen zich al aan, ook op de website van, van nee. hemzelf. Zij de familie de afgelopen dagen al gisteren van... Uh, het is uh, opeens een stuk slechter. Ja, en de goede verstaanen wist toen op dat moment wel... dat het eigenlijk uh, een kansloze zaak geworden was. Ja. Laten we het hebben over, over, over de golfer. Um, wat voor soort golfer was het? Nou ja, het was een hele geliefde golfer. Sommigen zeggen charismatisch. Wat je daar ook precies onder verstaat... Dat is altijd voor iedereen een beetje verschillend, denk ik. Maar... Uh, hij was geliefd bij het publiek, had ermee te maken. Hij was goed in het korte spel. Dat betekent niet zozeer vanaf de T-box. Hij was een geweldige speler, nummer 1 van de wereld geweest. Vergeet dat niet. Maar met de ijzers in de baan, uh, daar kon hij mee toveren, zeggen sommigen. Uh, hij stond toen bekend dat hij altijd voor de vlag ging. Dat hij altijd uh, aanvallend speelde. Dus niet op een par uh, vijf voor, voor een zekerheidje wilde gaan. Maar gewoon wilde proberen er altijd laag, uh, altijd laag te gaan. Altijd aanvallend te spelen. Ja, en dat is natuurlijk uiteindelijk het meest spectaculair. Dat is wat het publiek wil zien. Het was voor de rest een gentleman met zijn, ja, ik zou bijna zeggen... ...zuid-Europese, typerende Zuid-Europese charme. Waar ze in Noord-Europa en Amerika altijd wel gevoelig voor zijn. Ja, hij pakte iedereen in met zijn spel, maar ook zeker met zijn gedrag buiten de baan. Ja, en uh, wij in Nederland vinden hem natuurlijk ook heel bijzonder. Hè? Want hij heeft iets met Zandvoort. Ja, hij heeft iets met Dick Kennemer, een van de mooiste banen van Europa, top 100 baan. Daar won hij in 1976, zijn eerste proeftoernooi. Hij won in totaal 87 uh, toernooien van importantie. Daaronder zitten Majors, de uh, Masters, hij is nummer 1 van de wereld geweest. Je kunt het zo gek niet verzinnen of Zeven Ballesteros ja, heeft dat bereikt in zijn, in zijn loopbaan. Uh, en in, in, uh, wat ik zeg, in de jaren 70 was hij uh, een jong broekie, had zichzelf het golf geleerd, uh, werd op pad gestuurd, Europa in... En won vervolgens in Zandvoort voor het eerst in zijn leven een, een toernooi op de Europese Tour. Hij heeft ervoor gezorgd dat hij dus een bijzondere band had met Nederland. Hij heeft daarna waarschijnlijk met heel veel verschillende banen een bijzondere band gekregen. Maar Nederland had het gevoel, Ballesteros is een beetje van ons. De golfwereld had dat gevoel. Hij is vier jaar geleden ook terug geweest in Nederland, in 2006. Dus eigenlijk moet je zeggen, vijf jaar geleden. Zou misschien toen ook gaan spelen. Kampte toen met rugproblemen. Die eigenlijk het einde van zijn loopbaan hebben ingeleid. Uh, is toen wel... Voor een demonstratie, een korte demonstratie hier geweest. Een persconferentie, hij heeft zijn gezicht laten zien ja. op, het, op het toernooi. Dat was toen 30 jaar na dato. Dat was de laatste keer dat hij in ieder geval, wat ik weet, officieel in Nederland was. Maar die band, die is er dus altijd wel, waarschijnlijk ook vanuit hemzelf natuurlijk, altijd wel geweest, ja. Ja, 54 jaar, dankjewel, is hier geworden. Ragnar Niemeyer stond stil bij het overlijden van Ballesteros, de Spaanse golven. In Brazilië circuleren 16 miljoen wapens. De helft daarvan is illegaal. Een week voor de schietpartij in Alphen aan de Rijn... vond ook in Brazilië een dergelijke schietpartij plaats. Een verwarde jongen schoot op zijn oude school twaalf kinderen dood. En dat was de aanleiding voor een campagne tegen illegaal wapenbezit. De wapens kunnen zonder straf en tegen een beloning worden ingeleverd. Een revolver levert 50 euro op, een geweer 150. Mijon van Rooijen was gisteren bij de eerste inzamelingsdag. Een helikopter vliegt hier dreigend over, maar volgens nog is de opening van de campagne voor de ontwapening in Brazilië voor vooral een groot cocktail. Iedereen heeft zijn borreltjes, maar niemand nog die zijn wapen wil inleveren. Hier een meneer met een wit t-shirt aan, met Fais Pais erop, wat betekent maak vrede. En hij is van de niet-governementele organisatie die het initiatief genomen heeft tot die ontwapeningscampagne. Sterker nog, de wapens worden hier in hun kantoor ingeleverd. Is dat niet een beetje raar? Moet dat de overheid niet zijn? De honger om een papel. Dentro da que faz parte. Hij zegt ja wat ons parte. betreft is de situatie zo ernstig dat wij niet wachten tot de regering stappen zet. Maar ik heb hier net de minister van Justitie zien rondlopen. Dus u wordt wel gesteund door de regering. Geeft dat niet een beetje dubbele pet aan u? <laughs> ah, ja, het is een samenwerking. Hij ziet er geen probleem in in elk geval. Kijk eens, ja hoor. Een meneer die nu aanschuift bij de drie loketjes die open zijn om zijn wapen in te leveren. Terwijl een mini pistooltje. En mini en ja, moeite ja, op een keno. Het is 22. 22 kaliber, zegt hij. Het ziet er een beetje uit als een kleuterpistooltje, eerlijk gezegd. De loop is nog kleiner dan mijn wijsvinger. deed een idee van mijn Een hele oude meneer en hij zegt dat hij dit wapen geërfd heeft van zijn schoonvader. Heeft u er wel eens mee geschoten? Nee, nooit. Nee, nooit mee geschoten, zegt hij. En waarom had u het dan? En waarom juist de het een idee. Het gebrek aan veiligheid, daarom had ik dat wapen. Maar bent u dan zo wel blij om het in te leveren? Affirmatieve. Voor is het Hij zegt uh, nee, ik voel me opgelucht omdat ik uh, kleinkinderen in huis heb. Ah, maar zo man. Werkelijk, mevrouw, zegt hij. De mensheid heeft geen wapens nodig. De mensheid heeft alleen maar vrede nodig. Necesita die armen. Necesita die zwarte meneer met een enorme hamer die op uh, nu net ingeleverde wapen van deze oude meneer staat in te hakken. Hij staat nu helemaal te zweten. Ik ga hem toch eens even vragen, gaat u nou elk uh, wapen zo op deze manier kapot maken met de hamer? Tot armen die één trekking naar vreemd de proprietariar, ella é Ik sla het een beetje kapot, zegt hij. Want waar het om gaat, is dat het voor de neus van degene die het inlevert, onbruikbaar gemaakt moet worden. Want wij weten van vorige campagnes dat die wapens dan bij de politie terechtkomen en uh, vervolgens weer doorverkocht worden. Alleen al hier in Rio worden jaarlijks bijna 10.000 mensen door kogels gedood. Maar het overgrote deel zijn jonge drugshandelaartjes die sterven in vuurgevechten met de politie of tussen de drugsbendes onderling. Reden genoeg dus om de drugsbaas in de Sloppenwijk om de hoek weer eens op te zoeken en te vragen of hij van plan is zijn wapens in te leveren. Hoi! Bang, hey. feest, bang, bang, bang. Nou, daar staat hij met zijn vriend. Allebei op slippers, bivakmutsen en een knoepert van een pistool in de hand. Oma, nou, ik vroeg hem maar, mo. Waar je een trekgas staan, man? Niet De autoriteit doet ons geen recht op ons. ik pijn ze niet over, zegt hij om me wapen in te leveren. Moet ik anders mijn familie te eten geven? Familia, Hoe kom je aan het wapen dan? van de politie, zegt hij. "De politie armen voor Het is normaal dat ze het aan je verkopen. Normaal. Dus alleen al daarom zegt hij. Ik ga niks inleveren. In. De bijdrage was van Marion van Rooyen. Vanmiddag gaat de Syrische gemeenschap uit Nederland demonstreren op het plein in Den Haag. Ze willen haar solidariteit betuigen met de Syrische demonstranten... en proberen internationaal steun te verwerven voor de onderdrukte bevolking. Een van de organisatoren van de demonstratie in Den Haag... is de Syrische Nederlander, André Abdallah. Goedemorgen. Goedemorgen. Komen er veel mensen uh, naar Den Haag? Uh, dat hoop ik, maar ik verwacht hier rond 100 mensen of meer. Ja. En wat, wat is het doel van de demonstratie? Uh, zoals u net heeft gezegd, om uh, steun te betalen aan mensen en, uh, in Syrië. En uh, wij zijn tegen het geweld van de huidige regering. Yeah. Op, uh, yeah. nee, ik, ik, ik bedoel meer van, denkt u dat ze onder de indruk zullen zijn van zo'n uh, demonstratie in Nederland als er honderd mensen op het plein staan? Uh, dat denk ik van wel. Uh, dat, kijk, uh, het is, uh, wij zijn bezig ook om media-aandacht te vragen voor de Syrische mensen in Syrië. Ja. En dat merk ik, dat nu als politiek meer betrokken is bij de Syrische gemeenschap. En, meer en dat is eigenlijk wat uh, allergie oproept bij de Syrische regering. Uh, en... ja, wat, wat heeft u bijvoorbeeld nog contact gehad? Bijvoorbeeld vanochtend nog met, uh, met Syrië, met familieleden of met bekenden? Nee, vandaag niet, nee. Nee, nee, nee. Want u, u, u bent niet op de hoogte van, laat me zeggen, het allerlaatste nieuws. Want uh, uh, na aanleiding van gisteren weer de demonstraties en wat er allemaal is gebeurd. En vannacht ook dat het Syrische leger sommige steden zou zijn ingereden. Ja, ik, ik, ik volg de Facebook eigenlijk. En uh, ik, dat, volgens mij, dat klopt helemaal. Want ook van, vandaag op BBC staat ook... Uh, CNN staat ook dat de legers binnen bepaalde steden weer gegaan. Dus uh, ik vermoed dat het helemaal waar is. Ja. En, uh, ja. en dat is ook de verwachting van zo'n soort gewelddadige uh, regering. Ja, en daarom is het van belang dat, uh, dat u vandaag samen met allemaal sympathisanten op het plein gaat uh, demonstreren. Gaat u nog iets overhandigen, een petitie of iets dergelijks? Wij uh, werken samen met uh, Amnesty International en uh, we hebben ook een petitie gemaakt. om Onze eigen man, wij werken samen nu met Amnesty. En Amnesty International heeft gisteren een petitie gemaakt en ja. op internationaal niveau tegen geweld in Syrië. Ja. Goed. Uh, ja, En dat is dus de bedoeling vanmiddag. Vanaf hoe laat? 1 uur, hè? Ja, om een uur. Dus ik nodig alle mensen uit om vandaag naar de Haag te komen. Het gebeurt op het plein. Ik uh, wens u een mooie dag, André gaabt dan. Dank u wel. Einde ja. van het Radio 1 kanaal Direct de grootste familie van Nederland. Dag. Heeft u wel eens ervaren hoe het voelt om op een wolk te liggen? Het is dan nu de Tempoor Cloud. Een nieuw Tempoormatras zo ondersteunend en zacht dat u zich helemaal gewichtloos voelt. Vind een dealer in uw regio op tempoor.com. Vanavond in Rondom 10. uitkeringstrekkers verplicht aan de slag. Volgens minister Kamp moeten niet de Roemenen asperges steken... maar Nederlandse werklozen. Terecht om een tegenprestatie te eisen voor een uitkering? Of is het pure dwangarbeid? Daarover discussiëren we vanavond live in Rondom 10... bij de NCRV op Nederland 2. De euro is gisteravond minder waard geworden door geruchten dat Griekenland uit de euro zou willen stappen. Het Duitse Weekblad der Spiegel meldde dat daarover spoedberaad werd gehouden in Luxemburg. Er bleek inderdaad een bijeenkomst te zijn, maar zowel Griekenland als Luxemburg zijn met klem dat de Grieken gewoon in de Monetaire Unie blijven. De commando's die Osama Bin Laden hebben gedood... hebben een hoge presidentiële onderscheiding gekregen. Dat gebeurde op een bijeenkomst... waar president Obama de elite-eenheid bedankte voor het moedige optreden. De president noemde de operatie tegen Bin Laden... een van de succesvolste militaire acties uit de geschiedenis. De Verenigde Staten dreigen met extra sancties tegen Syrië... als het land doorgaat met geweld tegen betogers. Gisteren sloegen de Syrische ordendiensten opnieuw protesten neer... na het vrijdaggebed. Volgens sommige bronnen vielen daarbij tientallen doden. En in Spanje is de golflegende Seve Balesteros op 54-jarige leeftijd overleden. Balesteros, die wel gezien wordt als de beste Europese golfer aller tijden, had een hersentumor. Hij won onder meer drie maal de wedstrijd op het prestigieuze British Open en won twee maal de Masters. Daarna zegevierde hij met zijn Europese collega's vijf keer bij de Ryder Cup. Dit waren de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen onbewolkt en de temperatuur ligt nu rond 16 graden. De komende uren zal de zon de lucht snel opwarmen en vanmiddag worden 23 graden op de Wadden en 25 tot 28 graden in de rest van het land. De hoogste temperaturen worden verwacht in het oosten van Brabant, het oosten van Gelderland en het noorden van Limburg. Er staat vanmiddag een matige zuidoostenwind die nogal vlagerig zal zijn. Vanavond is er weinig bewolking en het blijft nog lang zacht. Pas rond 11 uur vanavond zakt de temperatuur onder de 20 graden op de meeste plekken. Uiteindelijk koelt het in de nacht af naar een graad of 15. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur schiet weer omhoog en komt uit op ongeveer dezelfde waarde als vandaag. 23 in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. In de namiddag verschijnen morgen stapelwolken die vooral in het zuidwesten van het land kunnen uitgroeien tot onweersbuien komende week is het licht wisselvallig, met elke dag kans op een bui... maar ook vrij veel ruimte voor de zon. De middagtemperatuur ligt rond of iets boven de 20 graden. TROS Nieuws Show. Presentatie, Mieke van der Wey en Victor de Koning. Goedemorgen. Het is... Uh Bijna drie minuten over half negen. Ja, een klein grapje aan het begin. U snapt hem. tros en de AVRO gaan samen. En wie weet wat voor, uh, tot voor prachtige programma's dat allemaal gaat leiden. Maar goed, we gaan eerst een, gewoon een nieuw show maken. En uh, wat komt daarin? Nou, om negen uur komt Wim Boevink. Hij deed al die jaren verslag in trouw van het proces Dem-Jan-Joek. Kambul is sobi Tenminste, dat denken heel veel mensen. Het einde van het proces is in zicht. Dan komt Edwin Koopman, die is al dertien jaar gebiologeerd door Hugo. Chavez, die president van Venezuela. En eindelijk heeft hij daar een boek over geschreven. En dat heet De oliekoning. Dan komt Martin Gaust en die laat zijn licht schijnen over het fenomeen César Milan. Kent u die? Dat is een uh, hondenfluisteraar met een. Gigantisch imperium en die komt naar Nederland. En Martin Gaus denkt er het zijn van, maar volgens mij is hij ook eigenlijk een hondenfluisteraar. Het, de laatste heer in dat uur is Ad Bergsma, een, een promovendus. Hij gaat promoveren, dat hoopt hij tenminste. Hij schreef een proefschrift uh, over geluk en de proefschrift heet Onvolmaakt Geluk. Nou, zometeen meer daarover. Om tien uur, de initiatiefnemer van een heuse Berberbibliotheek. Het de eerste deel is verschenen in het Hoge doet de boeken en. Marie-Louise Steins, actrice, speelt een glansrol. één van de glansrollen in Augustus, Oklahoma. En ook uh, Antoine uit Den Haag, uh, hij is de regisseur, komt daarover praten. Een geweldig dynamisch, met een avondvullend stuk. Zometeen het initiatief om Apple en consorten... Uh, wat bewuster te maken van de werkomstandigheden in China. Maar we gaan eerst naar ja, het nieuws van de hele week. Ja. Want nu heeft ook de terreurbeweging Al-Qaeda gisteren uiteindelijk de dood van haar leider Osama Bin Laden bevestigd. En ze heeft dat gedaan uiteraard op radicale islamitische sites. Um, in die uh, melding zweert Al-Qaeda zoals verwacht ook de aanslagen op Amerikaanse doelen voor te zetten. Want de dood van Bin Laden wordt een vloek genoemd. In Amerika zelf is president Obama intussen een gevierde man. Zijn populariteit is omhoog geschoten. Een pijlen laat zelfs zien dat 40% van de Amerikanen nu aanzienlijk positiever tegenover Obama's leiderschapskwaliteiten staat. En dat in de week dat het eerste republikeinse verkeersdebat plaatsvond... in de aanloop naar de verkiezingen van komend jaar van 2012. Over de gebeurtenissen van deze week en met name ook de gevolgen voor Obama... praten we met Amerika-deskundige Willem Post. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Ja. Is dit nou in die hele periode Obama zijn meest historische week geweest? Ja, dit is een adembenemende week. En verreweg de meest belangrijke week uit, uit zijn presidentschap. Het ging natuurlijk de afgelopen uh, maanden niet zo goed met, uh, met president Obama. Het ging ook uh, niet zo goed met de economie. En dat is nog steeds natuurlijk wel zo. Maar ja, dit is uh, een hoofdprijs die je als president kunt tonen. En je zei het net al, uh, gestegen in, uh, in het land van de opiniepeiling. In die peilingen zijn er verschillende, maar zeg maar zo gemiddeld 8 à 9 procent stijging. Ja, dat, dat telt wel. Ik moet er wel gelijk bij zeggen. Het is wel dun, hè? want dat kan zo weer vervliegen. We hebben gezien toen Saddam Hussein werd opgepakt dat, dat Bush ook heel erg steeg in de peilingen. En twee weken later ging het dan naar beneden. Maar meneer Trump is even stil. Ja, dat is inderdaad waar. En het is nu uh, uh, Obama die big things doet. Hè? Want dat is ook iets wat heel erg opvalt deze week. Obama heeft. Uh, het, het profiel toch van een wat afstandelijke professor. Volgens vriend en vijand een hele intelligente man. Een man die wikt en weegt voortdurend bij allerlei dossiers. Denk maar aan twee keer de search in Afghanistan. Die, die, die extra troepen die hij naar Afghanistan ja. stuurde... Na, na tientallen vergaderingen in het Witte Huis. Dat ook zijn topadviseur zeiden van... Man, ja, neem nou een keer die beslissing. Maar ja, het is heel belangrijk. Ik, ik, ik, ik neem grote maar... risico's met Amerikaanse jongens en meisjes. En nu... Ik ben hier de baas. Is Obama hij nu ook de gezegd. supreme commander opeens? Ja, hè, en, en, en die rol die, uh, die, dat gaat hem goed af. Dat zagen we gisteravond ook, hè, toen hij de SEALs ontmoette in, uh, in de kazerne. Waarom ja. noemen ze die niet gewoon de zeehonden? <laughs> ja. In Nederland, dat zijn er toch? Ja, ja, ja, ja je ziet hè, onze, onze Engelse taal die, die dan doorcijpelt. <laughs> ja. ja, nou ja, land, om nog even in trostermen te blijven... Ter, ter land, ter zee en in de lucht opereren deze seals. En, uh, want daar staat die afkorting voor. Hè? Willem, uh, zijn er nog nieuwe details... Uh, losgekomen die ja. jij hebt gelezen? Ja. ja, ook afgelopen nacht is weer duidelijk geworden... Hè, van, ja, van, van steeds meer verklaringen over wat er nu gevonden is... in, die, uh, in dat huis van, uh, van Bin Laden. Ja, de, de consensus onder veiligheidsexperts was toch van... Uh, nou ja, Bin Laden is een soort van... als, als hij al niet een schertsfiguur zo langzamerhand is geworden... die toch ver afstaat van het hele operationele gebeuren van Al-Qaeda... Ja, is toch in ieder geval toch, ja, toch een beetje symbolisch leider alleen maar. Nu blijkt... Dat, dat Bin Laden heel veel meer betrokken is uh, bij allerlei operationele zaken. En ja, er wordt ook genoemd een, een briefje, wat inmiddels al vertaald is, uiteraard, uh, door Bin Laden geschreven. Uh, en dat wijst op een aanslag. Wellicht op 11 september uh, dit jaar, als het hmm. tien jaar geleden is, of aan de vooravond van, in. Uh, dat is natuurlijk wel een beetje vaag. Maar in Chicago, New York, Washington of L.A. Treinen, op de treinrails ja. met, met blokken uh, cement en, en misschien houtblokken Om toch een, een trein in een ravijn te laten storten. Ja. Dus onmiddellijk, ja, dat is dan natuurlijk de reactie nu op de perrons. In, onder andere Chicago, extra veiligheidspersoneel ja. om alles in de gaten te houden. Ja, dat is natuurlijk wel... Dat, dat is bijvoorbeeld een laatste nieuws. En, en uh, Bin Laden houdt zich ook heel erg bezig, blijkt nu uit die gegevens... met uh, safe houses, hè, dus van die, van die uh, huizen waar je onderdak verleent... aan op de vlucht geslagen Al-Qaeda-terroristen. Dus... Um, een zeer actieve man die is uitgeschakeld. Ja. Dat is wel een verrassing, moet ik zeggen. Overigens, er zijn ook tientallen harddisks en andere schijfjes uit het huis mm. gehaald. En ja, die moeten natuurlijk allemaal nog worden onderzocht. Ja, terwijl in de Duitse pers wordt bijna collectief gesproken van een executie door Amerikaanse ja. cowboys. Dan zijn ze wel wat, uh, wat sceptischer, hè? Ja. Ja, en ook de aartsbisschop van Canterbury trouwens... Die, die heeft dat ook de afgelopen uren nog eens even gezegd... van staat dit nu niet heel erg op gespannen voet met het internationaal recht? Ik moet zeggen, mm -hmm. op afstand, dat is altijd handig via de computer... Hè, maar heb ik ook even nou ja, kunnen meedoen hè, in een wat meer passieve rol... want ik ben geen jurist, maar met een, een debat op Pace University in New York... waar Amerika's uh, toonaangevende juristen nu al een, uh, een, een, een middag bij elkaar zijn gekomen... ja, dan is de algemene teneur van juristen... Wij voelen ons wel wat ongemakkelijk. Want ja, het eerste verhaal was dat Bin Laden naar een wapen greep. En dan moeten die seals natuurlijk vanuit, vanuit een soort zelfverdediging onmiddellijk uh, schieten. En ja, logisch dat je hem dan doodschiet. Maar uh, Witte Huis heeft nu ook wel toegegeven. Nou ja, uh, het was niet echt uh, verzet wat Bin Laden pleegde. En is het dan inderdaad niet een executie? nou ja. Wat je ook wel hoort uit dat, dat mini-congresje... wat er dan in Amerika al geweest is. Um, ja, een, een, een eerlijke rechtszaak... Dat was ook geen optie geweest. Amerika is in oorlog met Al-Qaeda. Uh, het wordt ook gewezen op de boesjaren. Zeker aan het begin, net na 11 september. De steun die Amerika kreeg van de internationale gemeenschap. En met name ook van de NAVO-partners. Dus we zijn in oorlog met Al-Qaeda. En ter zelfverdediging van deze dus zeer actieve Bin Laden... moet je hem wel uitschakelen. En wat die SEALS betreft... Hè, dat is natuurlijk een, ja, ook een heel bijzonder verhaal... deze elite van de elite van de commando's... ja, die zijn ook wel gewend bij, bij de talloze optredens die zij verzorgen... als ik het zo mag zeggen, om in zulke gevaarlijke omstandigheden... Ja, eigenlijk iedereen te doden die ze tegenkomen. In ja. principe, want zo, zo gevaarlijk is het. En de truc is ook om zo kort mogelijk ergens te zijn, logisch ja. verwijzen. Nou, dat, dat kan alleen als je natuurlijk... Ja, ik zou bijna ja. zeggen, iedereen maar neermaait die je tegenkomt. Ja. Wat overigens niet gebeurd is, want er zijn ook mensen gevangen. Waar wacht toch acht. die foto's? Um, eerst wel, toen niet... Toen weer wel en toen weer niet. Ja. Is dat nou alleen maar strategie? Of... Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er, dat er wel communicatiefouten zijn gemaakt. Het wordt ook nu wel toegegeven door het Witte Huis. Want men zegt: van ja, kijk, de president heeft de Amerikaanse tijd hè, heel laat op die zondagavond ja, die toespraak gehouden. om ja, die triomf toch te verkondigen aan het Amerikaanse volk. De pers is zo hongerig. Ja, die willen we natuurlijk ook voeden. En hier zijn ook wel, dat is een van de grootste verrassingen vind ik toch wel. Hier zijn ook uh, veel mensen bij betrokken geweest relatief gesproken. He, dus allerlei ministers, veiligheidsmensen... mensen uit het congres... die allemaal hun mond hebben gehouden de afgelopen maanden... over deze operatie die toch al achter de schermen flink was voorbereid. Ja, en dan krijg je natuurlijk dat mensen gaan reageren. En dan zijn, er zijn echt grote fouten gemaakt wat, wat communicatie betreft. Want ja, dingen klopten gewoon niet. Hè? Dat is raar, hè? want ze zijn zo lang bezig geweest om het voor te bereiden. Ja, dat mag je wel zeggen. Dan zou je, je kunnen bedenken dat ze ook heel erg goed hebben nagedacht over... Het, het natraject, ja. maar even te noemen. Ja, en dit is uh, wat je wel vaker ziet bij dit soort hele grote gebeurtenissen. Dat spanningsveld tussen de media informeren uh, zo snel mogelijk. Ja, en, en, en, en dan toch niet alles echt checken. De Navy SEALs, uh, toen ze zijn, uh, zijn, zijn teruggekomen in Amerika dinsdagochtend, uh, ze mochten eerst een beetje uitslapen. En toen zijn zij pas gehoord, ja, dan dan weet je natuurlijk echt wat er is gebeurd, mag je aannemen. En toen moest van alles en nog wat gecorrigeerd worden. Nee, Bin Laden heeft geen vrouwelijk schild gebruikt. Nee, hij heeft niet geschoten. Maar wat Mieke zegt is waar, het is een zeer zorgvuldige voorbereid. Men heeft er ook een huis gehuurd, men heeft een observatiepositie ja. ingenomen, et cetera. Maar ja, het politieke naspel, dat is waarschijnlijk veel belangrijker, want... Amerika moet zich wel opnieuw positioneren in die regio. Met name de relatie met Pakistan staat onder druk. Hoe gaat dat nu verder? Ja, de relatie met Pakistan is een buitengewoon gecompliceerde. Want de Amerikanen beseffen dat, en zeker Obama heeft daar een heel groot punt van gemaakt. destijds al toen hij aantrad. Uh, zonder Pakistan kan het niet. Hè? Ik bedoel, als je alleen al de grensgebieden in oog neemt, de, de Badlands, dat is een soort. Nou ja, onherbergzaam woestijnachtig gebied waar nog nooit een mens in sommige delen een, een voet op de grond gezet heeft. Dat is, dat, dat is zo bar en, en desolaat. Hè? Dus, dus je moet Afghanistan ook, ook zien in samenhang met Pakistan. Nou, dat is natuurlijk een groot probleem. Want de veiligheidsdienst van Pakistan is door Amerikaanse autoriteiten... wel eens omschreven als een terroristische organisatie. En het is een gecompliceerde relatie ook, omdat ja, nog niet zo lang geleden... nou ja, voor 11 september 2001, had Amerika sancties tegen Pakistan. Het was eigenlijk in de ogen van de Amerikanen een onbetrouwbaar land. He, uh, je zou bijna zeggen een soort van, van schurkenstaat... die de terroristen de hand boven het hoofd heeft. Oh, het is in de ogen hoogt. van sommigen nog steeds een onbetrouwbaar land, toch? Ja, dus of nou meer okay, een onbetrouwbaar land? Met een ja. atoombom. <laughs> nee, maar kijk, het punt is, het is ook een land... Uh, waar allerlei verschillende facties actief zijn... waar een enorme armoede is. 40% van de Pakistanis moeten doen met minder dan 2 dollar per dag... Je zou kunnen zeggen, daar zit ook een soort van voedingsbodem toch voor terrorisme. Hè? Je bent er niet alleen maar met, zoals de Volkskrant deze week zo mooi schreef... de kop van de slang eh, eraf halen. Je moet ook iets doen aan die recruteringsbodem voor het terrorisme. Nou, als 40% leeft van minder dan 2 dollar per dag... en, de, en de, de corruptie tiert welig... en er is ook niet echt een goed centraal bestuur... en je kunt je veiligheidsdienst niet echt vertrouwen... Ja, dan heb je natuurlijk wel een heel groot probleem. En Bovendien is de aandacht van Pakistan vaak gericht op... Aan de andere kant van de grens, India, daar de spanningen mee. En de Amerikanen willen nu juist dat Pakistan zich richt op, uh, op de hele situatie in Afghanistan. En in eigen land om terroristen te bestrijden van Al-Qaeda. Dus ja, ze kunnen, dus dat, is een, dat is een hele gecompliceerde relatie. Ja. Ook in die zin dat de Verenigde Staten Pakistan niet los kunnen laten. Nee, uh, iedereen zegt ja... Je zou je zorgen moeten maken over uh, vergeldingsacties. Uh, zijn ze daar heel erg bang voor? Want ik begreep dat uitgerekend een geboren Amerikaan... Anwar al-Awlaki, ja. de opvolger van Laden zou worden. Ja, dat is wel de vrees van, uh, van is, de is hij in Amerika geboren? Ja, dat is een, een, een, een man die, in, die landbouwtechnologie in de Verenigde Staten heeft gestudeerd. Jemenitische ouders, dus een aantal jaren gewoond heeft. Okay. Zeer uh, begaafde uh, kom, uh, uh, communicator, spreker, uh, ook, ook een, een, een man die uh, heel erg goed met het internet kan omgaan... nu in Jemen zit. En niet toevallig, zou ik zo zeggen, verlegt nu de aandacht van Amerika... zich een beetje richting Jemen weer. Er we zijn alweer uh, van, die, van die bombardementen geweest met die onbemande vliegtuigen. Er zijn twee uh, Jemenieten gedood. En niet deze meneer, want dan was dat natuurlijk ook weer heel groot nieuws geweest. Nou ja, kijk, we moeten natuurlijk ook uh, wel beseffen... Uh, er kan wel heel veel ja. materiaal komen uit die villa van Bin Laden. Hè? En maar Obama moet ook gewoon weer op zijn eigen schaakbord de Verenigde Staten spelen, ja. binnenlands. Want die verkiezingen gaan ook weer over alle lenden met, met sociale wetgeving, de, de gezondheidszorg, et cetera. Hoe ja. gaat die balansen uiteindelijk doorslaan. Ze. Ja, Het is goed dat je dat zegt, want ik noemde net Bush de tweede even met, uh, met Saddam Hussein, dat hij zo populair werd dan Bush, hè? En dan, maar na twee weken werd dat minder. Ik Bush heeft zich trouwens helemaal niet laten zien. Hè? Nee, even nee, het het is wel een beetje een afrond. Dat je... Ja, op Ground Zero, waar je zelf ook zo'n grote rol gespeeld hebt, ja. dat je zegt, nou, ik blijf even buiten, of even, ik blijf op de achtergrond. Uh, ja, het was toch een soort politieke begrafenis van Bin Laden daar op Ground Zero met al die uh, nabestaanden. Nou ja, dus, maar goed, politiek... Het, het viel op, nou nee, goed, oké. Okay. Uh, nee, maar wat jij zegt, Victor, kijk, ik herinner me ook 1991, 91, de Eerste Golfoorlog. Vader Bush, de eerste, die, die had maar liefst 90% aanhang gekregen van de Amerikaanse bevolking. Nou, dat is extreem. En toen dacht iedereen, nou ja, dat is natuurlijk een makkie, hè. die man die wordt weer herkozen in 92. Maar het ging met de economie wat minder. Nou, als je nu kijkt naar de economie, gaat het nog ja. even wel even heel wat slechter. En de onbekende gouverneur van Arkansas, waar nog nooit iemand van gehoord had, een zekere Bill Clinton die kregen toch voor elkaar om Bush te verslaan. Terwijl Bush zo populair was. He? Dus je ziet maar, als het met de economie minder gaat... En ja, we gisteren weer een cijfer gekregen, 9% werkloosheid. Goed, ja. komen we maar de republikeinen de hebben niet echt een sterk alternatief. Nee, dus dat is hun, hun grote uh, probleem. Als je nou kijkt naar de kandidaten... Dan uh, gisteren, uh, gisteravond is er in South Carolina al een eerste echt uh, debat geweest. Ja, dan is het Mike Huckabee. Ja, kennen jullie die nog van vier jaar geleden? Ik kom me vaag bekend voor die naam. Wow. Ja. Het is wel een fijne <laughs> naam. Nou ja, jaar, ja dat, dat is een, een, een zeer conservatieve uh, republikein die het op televisie dan wel goed deed vier jaar geleden... maar ook niet echt natuurlijk kon doorbreken. Nee. Ja, die voert nu het hele veld aan. En het feit dat zo'n zo mal figuur als Donald Trump... en ja. zo'n 20% van de, van de Republikeinen achter zich... Maar goed, de bekende de laatste fles week... wijn uh, wordt Obama <laughs> verkozen. Ja, het is heel, heel bazaal uit te drukken. Oh, je maar... wilt het aan mij vragen? Uh, ja. Ja, ja, ja, ik denk wel. Weet je, kijk, uh, die veiligheidskaart die kan Obama wel de komende 18 maanden uit blijven spelen. Ik bedoel, er kan van alles en nog wat gebeuren. Maar je ziet hem wel als leider groeien. Hè? Je zag ook die foto van de week, uh, die in allerlei kranten is afgedrukt. En dan zag je Obama een beetje in een hoekje zitten. En, en veel mensen hebben zich erover verbaasd, hè? want hij zat niet midden op die foto... van ja. ik ben de president je van bedoelt, Amerika. Die, die foto waarop ze zaten te kijken naar die operatie. Ja. ja. ja. ja. ja. ja. Een geweldige dus, foto. Maar kijk, weet je, dat is wel sterk van, van Obama, vind ik... Leiderschap is denk ik heel mooi als je, als je het niet zo hoeft te benadrukken. Als de feiten voor zich spreken, ja jeetje jongens en volksvijand nummer één. <laughs> hè? En het is een beetje een cowboyland land natuurlijk Juist. ook, laten we wel zijn. Als je dan Bin Laden pakt, daar waar Bush in 2005 heeft gezegd van de sporen lopen dood. Nou en dan, Obama slaagt er wel in. Nou dan, dan ben je wel iemand in de ogen van veel Amerikanen nu hoor. Een mooie slotconclusie van Willem Post: Amerika deskundige verbond aan Instituut Klingendaal. En het ging over de dood van Osama Bin Laden. En de positie van de Amerikaanse president Barack Obama. Dankjewel. Geen dan. Was de. Apple Macintosh nog het domein van een selecte groep apple adepten Met de komst van de iPod, iPhone en de iPad... wist het Amerikaanse elektronica-bedrijf in een razend tempo... de wereld voor haar succesvolle producten te winnen. Met een netto-winst van maar liefst zo'n 6 miljard dollar in 2010... is Apple de onbetwiste koploper op de elektronica-markt. Voor de honderdduizenden Chinese arbeiders... die al deze apparaten in elkaar zetten, is de situatie minder rooskleurig. Lage salarissen, onveilige werksituaties... Hele lange dagen en een streng regime op de werkvloer. Vandaag wordt Apple tot de orde geroepen. Het is namelijk International Make It Fair Action Day. Knopen we in uw oren. Over dit initiatief en de werkomstandigheden in China gaan we praten met Evert Nieuwenhuis. Hij bezocht als eerste Nederlandse journalist de beruchte Foxconn-fabrieken. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, gisteren is een rapport naar buiten gekomen over die arbeids, uh, van, van arbeidsrechtenorganisatie SACOM uit Hongkong. Ja. Nou ja, uh, vertel het maar. De arbeidsomstandigheden. Schets ons maar eens een uh, ongetwijfeld <laughs> gruwelijk beeld. Nou, je kan. Uh, nou, laten we gewoon een dag schetsen. Om een uur of half negen begint de eerste dienst. We werken zo'n tien uur. Het hangt ervan welke fabriek. Uh, in Shenzhen, dat ligt vlakbij Hongkong, is een fabriek met zo'n 350.000 werknemers. Het is echt ja, onvoorstelbaar hoe groot dat is. Uh, die heb ik bezocht. En daar wonen sommigen ook op de dormitory. Dus of in slaapzalen op het uh, terrein zelf. Nou, die hebben niet zo'n lange reistijd. Maar als je wilt in Chengdu, zo'n enorme miljoenenstad. waar niemand ooit van gehoord heeft. maar waar nu ook een nieuwe fabriek wordt ge, uh, gemaakt. waar zo'n 250.000 mensen moeten gaan werken. Die maken alleen maar iPads. 250.000? Ja, dus een nieuwe. Maar nou, zo groot is hij nu nog niet. Maar dat is het idee. Nu werken er geloof ik zo'n 100.000. Um, maar goed, daar zijn de afstanden, reisafstanden veel langer. Dus we moeten vroeg opstaan. Ja. Half zeven, zeven uur. Um, dan begint het wachten bij de bus. Uh, komen ze in de fabriek, moeten ze weer wachten om naar binnen te komen. Ja. Ze moeten stand Eigen, je hoort heel veel, we staan de hele dag. Tijdens het werk moeten ze ook vaak staan. Niet altijd, maar vaak wel. Um, en dan hebben ze twee keer een pauze van een uur... om te lunchen of te eten. En ze hebben nog tien, twee keer tien minuten pauze. Um, um, en dat hangt, dan, dan houdt het weer op. En om nu uur of negen zijn ze weer thuis, bij spreken. Ja. Dus het zijn, het zijn hele lange dagen. En er zijn ook nachtdiensten. Je ziet ook zelfs. alleen maar mensen... want ik heb foto's gezien. Je ziet ook mensen ook alleen maar... Die, die, die zitten te slapen, die ja. staan te slapen. Die zijn totaal uitgeput, die mensen. Nou, of ja, Toen ik er was, was het laagseizoen. Het hoogseizoen is in de zomer... als er ja. voor kerst spullen gemaakt moet worden. En dus ze hadden het wat rustiger. Dat vinden ze ook vervelend... want ze willen graag overwerken... omdat ze eigenlijk niet genoeg verdienen. Ja. Um, maar dus, dus, ze waren, ik vond of ze nou echt allemaal slapen. Nou, ja, ze dus veel slapen, dat doen ze ja, net wel vaak. Die foto's hoor, ja. op maar straat. Ja, ja. Maar dus ik heb, op een gegeven moment ging zo'n fabriek uit. En toen dacht ik van nou, nou eens goed kijken hoe, wie er allemaal... Want zij hebben ook voor die poorten gestaan. En heel heb ontzettend veel arbeiders gesproken. En ik dacht van nou, eens kijken hoe ze er nou uitzien. En toen had ik niet het gevoel dat daar nou echt zombies naar buiten liepen. Nee. Maar ze zeiden wel van nou, in, in, in, in de zomer is het erger. En vooral s'nachts is ja. het veel erger. Maar eh. ze zijn wel moe. En vooral dat staan, daar hebben ze ook wel genoeg van. Dat rapport, hè, dat nu naar buiten is gekomen. Strookt dat wel een beetje met jouw eigen ervaringen? Nou, ik vond het uh, een beetje aangezet. Uh, wat ze eigenlijk doen is dat ze een soort... Ja, het is ook wel begrijpelijk. Maar ze, ze, ze, ze noemen excessen. En dan als je het allemaal leest, dan denk je dat dat allemaal dat dat standaard is. En um, die excessen zijn er. En sommige van die dingen heb ik ook gehoord. Maar ik zou, het, het wordt een beetje gebracht alsof dat altijd zo is. Ja. En wat ik ook vind dat ze een beetje onder uh, het tapijt schuiven... is dat vorig jaar is er een reeks van zelfmoorden geweest. Een stuk of 18 in één fabriek. ja. En dat is ook, als je die fabrieker komt dan nog steeds hangen overal netten aan alle gebouwen. En overal staat tralies in de slaapzalen dat ze maar niet naar buiten springen. Uh, maar na die zelfmoorden uh, is er, heeft Foxconn heel veel geprobeerd om de situatie te verbeteren. En eigenlijk iedereen die ik gesproken heb uh, die er toen werkt en daarna zegt dat dingen inderdaad verbeterd zijn. Ja, maar daar wou ik er iets over vragen. Want kijk als je zegt er werken 100.000 mensen, je hebt 16 zelfdodingen. Ja, dan is natuurlijk de relatie dat je zegt dat komt door die arbeidsomstandigheden. of omdat er onder zo'n enorme populatie allerlei ja. mensen zijn met psychische problemen. Ja. ja dat, dat zijn natuurlijk twee verklaringsmechanismen. Tuurlijk. Nee, als je naar die aantallen kijkt, dan liggen ze ook lager dan het Chinese gemiddelde. Ja. Ze liggen zelfs lager dan het Nederlandse gemiddelde. Dus als je. de 350.000 mensen, dat is meer dan de stad Utrecht. En in de stad Utrecht worden zeg maar meer zelfmoorden gepleegd in een jaar dan daar. Maar wat wel raar is, is dat het in een bepaalde periode gebeurde. Daarna is het niet meer gebeurd, daarvoor ook nauwelijks. En het had, het had er wel alle schijn van dat het te maken had... met de introductie van de iPad die toen plaatsvond... in de iPhone 4 vorig jaar. En, ja, maar als je, ik heb Fox Foxconn ook gesproken en ook vrij hoog, uh, hoe heet het, uh, chef... Ja. En, uh, en hun verklaring is van ja, uh, ja er zitten inderdaad altijd wel mensen met, met, met geestelijke ja. problemen. En dan komen ze hier vanuit de provinciestad. En, ja, en dan kan het heel zwaar voor ze worden. En op een gegeven moment dan noemen ze dat een copycat behavior. Dat mensen dat dan nadoen. Ja. En... Maar het, het, de, de werkomstandigheden zouden hier in, in, in Nederland onbestaanbaar zijn. Dit is om, ja, nee. Dit, dit haal, geen Laten ze dat scholieren, even vaststellen. Of, ja, nee. Geen Nederlandse scholier haalt dit een uur vol. Ja. Want het werk is ook vreselijk monotoon. Het is uh, ook de, de fabrieksvloer bezocht. En het zijn gewoon levende robots die de hele dag... Iets maar als je dat nu afzet tegen de allerlei andere vergelijkbare arbeidsomstandigheden in ja. China... want je moet het natuurlijk wel in die context ja. zien. Hoe, hoe, hoe zie je dat dan? Um... Nou, Foxconn is een redelijk populaire werknemer bij Chinese jongeren. Vreemd. even. Ja, werkgever. werkgever, ja, precies. En zij zijn ze maar populaire werknemers. Ja. Maar werkgeving, eh, Omdat ze meer betalen dan anderen. En het regime is heel strikt, militaristisch bijna. Ze moeten ook af en toe militaire oefeningen doen. Je ziet ze soms marcheren. En, en, dat, en, en dat op zich dat China komt dat vaker voor op scholen, moeten ze dat ook wel doen. Maar ze krijgen zo'n soort training om een soort groepsgevoel. En ze worden ook, eh, ook op een beetje militaire manier gestraft af en toe. Dat ze dan, dan moeten ze in de houding staan voor de groep als ze iets fout hebben gedaan en zo. Dus allemaal dingen waar je denkt van ja. In de Chinese context is dat, uh, komt dat wel voor? Op scholen kan dat ook wel voorkomen. Maar veel die, die arbeiders die je spreekt zeggen van ja, dit hoeft allemaal niet. En er zijn ook fabrieken in China waar dit niet gebeurt. Maar zien ze het ook dus... als een opstapje naar iets beters? Of, of is het gewoon dit werk en, dit, en dat, dat is het? Kunnen ze nog een soort carrière maken? Nee, dat, dat, is, er ook, dat is eigenlijk wat, er, wat ik er ook wel traag aan vind. Dat ze. Uh, ze werken een, een aantal jaar, werken zich helemaal als leblazer uh, Ze kunnen wel wat sparen, maar het is toch niet echt genoeg. Ik heb een hoogleraar gesproken in Hongkong die ze, uh, veel medewerkers van Foxconn gevolgd heeft. Als ze weer teruggaan naar een dorp met een zak geld na een paar jaar, dan gaan ze een winkeltje openen. En heel vaak mislukt dat, omdat er niet genoeg uh, mensen of, of niet genoeg uh, is in hun eigen dorpje. Als ze het in de steden doen, dan worden ze weggeconcurreerd door grote winkelketens. En carrière maken binnen Foxconn zelf is eigenlijk uitgesloten, want er werken ongeveer een miljoen werknemers hebben ze. Ja. Het is een vrij hiërarchisch systeem. Maar begrijp dus het is nou, heel ja. moeilijk om, om naar boven te komen. En dan moet je ook opleidingen voor hebben. En als je helemaal naar boven wil, dan moet je eigenlijk Taiwanese zijn. Want het is uiteindelijk een Taiwanese bedrijf. Nou ja, die, die, die International Make IT, moest ik zeggen. Ja. Ja. ja, ik zei, het moest IT natuurlijk zijn. Ja. Um, is dat nou overdreven? Want kijk, voor, met name Apple wordt in de gaten gehouden. Hè? Ja. Zeg je, Want je zegt ja, het is niet zo erg als misschien door ja. de, de actievoerders hè, uh, wordt voorgesteld. Is, of het is een actie beschadig Apple. De bloed aan de iPad. Uh, nou, ik heb zelf een iPad. En, dus die glimt wel iets minder mooi nadat ik het er allemaal gezien heb. Nee. En wat ik wel vind is... Kijk, Apple heeft, nou, je zei het al, 6 miljard dollar winst gemaakt. Dat gun ik ze van harte. Maar iemand betaalt daarvoor. Ik betaal ervoor, maar die werknemers ook. Die en wat, betalen wat gebeurt er nou als je ze iets meer loon geeft... dat ze uh, minder hard hoeven te werken? Dat ze niet 60 uur per week hoeven te werken? Ja. Want het is, het is, 60 uur dat werk is echt zwaar. En wat kunnen ja. consumenten doen? We hebben niet veel tijd meer, dus ja. misschien kan dat nog even gezegd worden. Wat kan je als consument doen? Ja. Nou, je kan, er is nu, geloof ik, een actie bij een ja? Apple-winkel in Amsterdam waar je dan kan gaan demonstreren. Je kan een mailtje sturen naar Apple. Je kan die spullen ook niet kopen, daar kies ik niet voor, want uiteindelijk willen ze je wil graag hem allemaal werken. Al hebben. Hebben. Zeg je? je? wil hem allemaal hebben. Nou, we, we, wij willen hem hebben, maar uh, het, ik is heb hem niet, al, ja. het is natuurlijk niet hoor. Het is ook voor, ja, zij willen ook graag werken. En ik heb er helemaal geen probleem mee dat Chinese jongeren mijn iPad maken, maar het mag wel onder iets eerlijkere omstandigheden dan dit. En ik denk dat dat ook kan. Ik denk dat Apple. Gewoon kan zeggen, jongens, als, uh, als er voor ons spullen gemaakt worden in die fabriek. dan uh, doen we het allemaal iets rustiger aan dan, dan Del. Want er werken ook allerlei andere merken laten we ook ja. spullen. maken. Maar het is dus wel een goed initiatief om hier eens even de aandacht op de vest is, te vestigen. Dus ik vind het kort. wel, ja. Oké, okay, ja. dankjewel. Even het nieuwe huis. Tot zometeen. Sport op Radio 1. Morgen om 2 uur, onder andere Formule 1 Autosport in Turkije. Vanaf 4 uur voorbeschouwingen en sfeerreportages vanuit Rotterdam. En om 6 uur de bekerfinale. Laag, ze wordt niet stopt. Perfecte redding. Ajax 20. Voorzitter, ja, hij zit erin. Wat een slopfase van deze wedstrijd. Zet. NOS langs de lijn. Morgen van 2 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Macro heeft goed geluisterd naar de ondernemers van Nederland.